En hier zijn een groot aantal bunkers afgesloten voor het publiek, door middel van hekwerken. En uh, ja, dat, uh, daar, daar leven in de winter uh, een groot aantal vleermuizen, maar ook in de zomer. MUZIEK <middels> I'm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 Waar staan we nou precies? We staan nu in een van de twee bunkertjes die te zien is vanaf het pad bij het Rooswaterveld. Je hebt dat ene bunkertje met het torentje en we staan nu in die wat langgerektere bunker met de twee ingangen. In de winterperiode zitten ook in deze bunker, waar het toch al redelijk veel mensen rondwandelen, zitten soms vleermuizen. Die zoeken hier dan toch heen komen en die worden, ja, misschien worden ze verstoord, misschien niet. Ze kruipen wel diep weg, dus het, je zal ze niet zien.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 uh, dat zijn de watervleermuizen. En dat is een soort die het in Nederland gewoon heel erg goed doet. Die stijgt in alle, alle uh, bunkercomplexen en, en mergelgroeven. Overal gaan die aantallen van de watervleermuizen vooruit. Dus dat is, uh, ja, dat is eigenlijk wel goed. En dat geldt, dat geldt voor hier ook. Wordt er veel verstoord eigenlijk als mensen zo'n bunker binnen gaan en ze hangen daar? Wat, uh, wat is jouw mening? Ja, ja die worden, vleermuizen worden absoluut verstoord. Uh, uh, vleermuizen die gaan in winter slapen en die zetten eigenlijk een... Uh, hartritme, het aantal tikken per minuut, die, die gaat naar bijna 1 per minuut. Dus het gaat echt ontzettend omlaag. En elke keer als ze verstoord worden, en dat kan al gebeuren als er iemand onderdoor loopt. Door de beweging van de lucht. dus de, Alleen omdat het een klein beetje waait rondom zo'n flimmers omdat er iemand langsgelopen is, dan kan die al wakker worden. En dat zie je niet meteen, dat duurt soms een kwartier voordat hij wakker wordt. Maar elke keer dat hij wakker wordt.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 de boete voor Kreeg, dus het zit iets anders in elkaar, die boeten zullen ook hoger zijn, maar goed, Flora Faunawet-bekeuring, die zijn een tikje hoger dan, uh, dan de gemiddelde uh, bewandelingsbekeuring.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 de routes die die beestjes gebruiken om van hun of van hun winterplek naar hun zomerplek te komen, of andersom, of van hun uh, dagverblijf, dus, dus als ze slapen in een boom of in een huis, uh, naar hun furageergebied, dus een gebied waar ze eten te komen. En als voorbeeld hier heb je hier leiduin en woestuin, die, die mooie landgoederen met dikke bomen. Nou, daar zitten bijvoorbeeld watervleermuizen in de bomen.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 Uh, dus het advies is altijd als je een vleermuis ziet, blijf er eraf. Uh, mocht je er eentje thuis hebben per ongeluk, uh, uh, kijk dan even op www.vleermuis.net uh, en dan is het advies meestal pak hem met een schoenendoos of iets en zet hem buiten of doe, doe het raam open en uh, de lichten uit zodat hij de weg naar buiten kan vinden. Maar blijf gewoon van, van vleermuizen af. Uh, de dieren die gewoon, uh, gewoon rondvliegen zijn over het algemeen ook niet ziek.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 uh, dat kan via het bezoekerscentrum, waar de, de Oranje kom. Uh, Je kan ook even kijken op de website: dat is www.waternet.nl. Pas uh, dus even door naar, uh, naar de natuur en je komt zelf bij het bezoekerscentrum terecht. En uh, ja, die mensen staan je keurig netjes te woord en zetten die op de lijst. En, uh, en vergeet het niet. Vliegen alle vleermuizen even ver eigenlijk? Um, nee.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 Uh, ja, allerlei interessante plaatjes over, uh, over vleermuizen die, uh, ja, die komen daar aan de orde. Waar kunnen de mensen de informatie halen over deze dag en natuurlijk ook over vleermuizen in totaal? Nou, de website van de VLEN, dus de Vleermuiswerkgroep Nederland, uh, dat is de www.vleermuizen.net. En dat is dat de enige site waar heel veel informatie over vleermuizen op staat. Dus mensen die iets willen weten, ook over als per ongeluk een keer een vleermuis het huis in is gevlogen, kijk ook op www.vleermuis.net, want daar is het meest te vinden. En boeken, wat raad jij aan als vleermuiskenner om te gaan lezen als beginnend geïnteresseerde? Nou, er is een, een recente nieuwe Nederlandse uh, verschijning van de, de verschenen. Dat is eigenlijk een veldgids, dus ook een heel praktisch uh, gidsje om mee te nemen. En er staat zeer veel uh, in over vleermuizen.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 De kustwacht en de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij hebben een drukke dag achter de rug. Door de harde wind kwamen op zee en op andere waterwegen tientallen schepen in moeilijkheden. Langs de hele kust kwamen reddingsteams vanmiddag in actie om te helpen bij aan de grond gelopen schepen of bootjes die water maakten of waren omgeslagen. Geen enkele opvarende raakte gewond. De Amerikaanse bevelhebber in Afghanistan, generaal Petraeus, heeft vraagtekens gezet bij het voornemen om volgend jaar te beginnen met de terugtrekking uit het land. Petraeus zei in een interview dat de terugtrekking moet afhangen van de omstandigheden volgend jaar. Juli was de bloedigste maand voor de Amerikanen sinds het begin van het conflict in Afghanistan. De generaal houdt rekening met veel tegenslagen in het komende jaar. De Nederlandse estafettezwemmers hebben op de slotdag van het EK in Boedapest... brons veroverd op de 4 x 100 meter wisselslag. Nick Driebergen, Lennart Stekelenburg, Juri Verlinde en Sebastiaan Verschuren... hebben ook het Nederlands record verbeterd. Frankrijk pakte de Europese titel en Rusland werd tweede op de wisselslag. Zwemster Hinkelien Schreuder won op het EK Zilver... en op de 50 meter vrije slag het goud ging naar Zweden.